De gemeente Den Haag roept op om niet meer met de auto naar Scheveningen te komen. Volgens de gemeente is er geen parkeerplek meer te vinden en ook de parkeergarages zijn vol. Vanwege het lekkere weer zijn veel mensen richting de kust getrokken. Terrassen zitten vol en ook op de boulevard van Scheveningen lopen veel mensen, meldt Omroep West. Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Hij noemde de oorlog vreed en zinloos. De paus zei dat we de boodschap van Pasen en Vrede meer dan ooit nodig hebben in deze tijd van oorlog. Hij riep meerdere keren op tot vrede en zei dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan het lijden van mensen. Na zijn toespraak sprak de paus zijn traditionele Urbi et Orbi zegen uit vanaf het balkon aan het Sint Pietersplein. Volgens het Vaticaan waren er honderdduizend mensen aanwezig. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt vanmiddag naar ongeveer 18 graden. Plaatselijk kan het zelfs 21 graden worden. Morgen verandert er weinig, dan wordt het tussen de 16 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de N515 Zaandijk richting Koga aan de Zaan... staat bij Alkmaar file van 2 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn er weer naar het nieuws, en weer van drie uur. Welkom terug, Zandvoort. Op dit moment 70 graden bovenop boven onze zendmast op het Palace Hotel. En wij zitten lekker in de studio terwijl het heerlijk weer is buiten Albekant. Volgens mij gebeurt het wel vaker. Dat, ja. er, dat het uh, geval is. Uh, het valt bijna. Doelen, niet. Ja, doen we het ervoor? Of, uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat we het ervoor doen. Ja, ja, ja. ja, ja het begint nou echt. We uh, kunnen we we allebei het. slecht tegen de zon. zon ja, ja, een <laughs> beetje blanke huidjes. <laughs> ja. Daar dat. Nou ja, welkom terug in ieder geval. Wat, Wat gaan, gaan we, we dit uur doen? Ja, oké. Okay. Uh, nou, uiteraard uh, gaan we, uh, de, zoals u van ons gewend bent, op 2 uh, uur op de zondag gaan we altijd de regio in.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 Verder volgen we natuurlijk met één oog de, de Parijs Roubaix en dan hebben we het over de wieler klassieker. En kijken of Mathieu van der Proel en Wout van Aert hun favoriete rol inderdaad kunnen gaan invullen. Voorlopig is het nog 75 kilometer te gaan.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 Meekijken www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10 Al 31 jaar zijn wij de Omroep voor Zandvoort. En uiteraard ook de directe omgeving. Vandaag nieuws en informatie tussen 2 en 5 uur. En lekkere muziek. Ja, de Beach Boys mogen dan ook zeker niet ontbreken. Well,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 Ja, inderdaad. Of dat het, het gaat halen, dat, dat weet ik niet. Geen idee. Ik ga me ook inschrijven voor een tiny house. Ik vind het dat heb je wat. toch al? Ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel met een tuintje. Oh, is die tiny die tuintje. house. Ja, ja, ja, ja. Een huisje met een tuintje, Tijntje. dat is toch leuk? Ja. Nou ja, in ieder geval dank aan uh, NA voor uh, deze reportage, helemaal duidelijk. En of tiny houses in Zandvoort gaan komen, dat moeten we gewoon even afwachten. Dat laten wij aan de politiek over, de mensen die erover gaan, uh, uiteraard. Wij gaan weer lekker de muziek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 you say, so you gotta stay away from words that sting, words on a true, and the things you say make a fool of you, little what?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 Twee uh, minuut vijftien voorsprong op de eerste peloton met Teunissen van Baarle, Van der Poel, Van Aert en Kung. De kanshebbers voor de van tevoren de kansen als kanshebbers worden nog, uh, aangemerkt. In ieder geval met Van der Poel en Van Aert en Kung als uh, gevaarlijke buitenstaanden. Even naar het beeld kijken, het is nu nog 63 en 8,8 kilometer te gaan. De achterstand was op 70 kilometer, 2,15 is nu teruggelopen tot 1,59.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 She's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll ease you, all the better just to please you, she's precocious, and she knows just what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 Deze plaat hebben we heel vaak uh, gedraaid uh, bij uh, onder meer uh, tussen app en Vloets. Elke dag uh, was dat uh, programma te horen tussen 10 en 12. zie je Zieven met uh, lekkere romantische muziek erin. Zoals ook uh, deze van uh, Kim Karns en de Bette Davis-Size. Het is bijna zomer. Nou, het voelt eigenlijk wel zo, zo goed als zomer. Uh, in stand wordt op deze lekkere zonnige eerste paasdag. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh,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 get you Een, uh, lekkere plaat uit de jaren 80 van Gloria uh, Estefan en de Miami Sound Machine. En de Radom is gonna get you. Ook uh, dat uh, brengt altijd zonnige klanken uh, op de radio. Also, ook op uh, deze eerste paasdag. Een beetje wennen wel, uh, Albert Jan. Want we hebben natuurlijk uh, geen. Uh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 verreden en uh, zijn en worden. En uh, de toegang is gratis. Dus als u nog even wil kijken... u bent van harte welkom op circuit.com Zandvoort. En weet jij nou waarom het uh, zomeravondrace uh, heet? Want het is helemaal nog geen zomeravond. Nee, maar is zomer, door de zomer heen krijg je die races weer terug. Op de donderdagavond, meen ik. En uh, ja, het is een laagdrempelige klasse en uh, diverse klasses. En het is relatief betaalbaar nog.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 Come beating on your door I know that I'm a prisoner to all my father, how so dear I know that I'm a hostage to all his hopes and fears I just wish I could have told him in the makes sense you just can't get agreement in this present tense we all talk Goede muziek op je radio op deze zonnige zondag. Mike en de Mechanics hoor je en The Living Years. Nou, we hebben er nog eentje hoor. Hier is de singel van de Blue Monkeys. your message baby, it's so sight to see you fade away, well, the world is a sweet catch you with the it'll get you in the end, it's God's revenge, oh I know I should come clean, but I prefer to deceive. De Blauwe is en uh, Digging Your Scene. Het tweede uur van Zandvoort op zondag... Uh, gaan we altijd uh, de regio in. zo ook nu weer. Voor Zandvoort en de regio. En uh, pakken we de boot of uh, wat gaat er gebeuren, Albert-Jan? Uh, nou, uh, vele mensen hebben dat al gedaan afgelopen vrijdag. Want uh, we gaan even naar de Noordkop... en wel met, met name naar Tessel, Want al die hele dag, uh, die afgelopen vrijdag... waren er volle veerboten. Traditie om het Pasen te gaan... Uh,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 En dat doen we dus nu weer eigenlijk gekozen voor Texel. En twee maanden geleden ben ik jarig geweest. En uh, ik voel me weer jarig, want uh, we gaan nou het cadeautje uitpakken. Hè? <laughs> we zouden twee jaar geleden al gegaan zijn, maar dat is gewoon door de corona helemaal opgeschoven. Nu, dit jaar, maak ik er optimaal gebruik van. Dus hartstikke leuk. De tijd is weer goed. Corona zijn we bijna vergeten. Schepen weer vol. Mensen weer blij en tevreden op vakantie. Ja, absoluut. Lekker naar de strand, lekker naar de zee.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 Dat het zo druk is richting Texel, denken ze dat het een miljoen dollar eiland is of zo? Ja, enorm. Kunnen ze ook een programma meemaken, namelijk? Ja, nee, klopt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, het is wel heerlijk op, op een van de eilanden te verblijven tijdens paasdagen. Maar het zal hartstikke druk zijn. Maar ja, het is hier ook druk. Zeker. En van de week heb ik een reportage gezien dat toerisme weer aantrok. Behalve nog de Duitsers en de Chinezen. Die liet het afweten.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 De single van de Hollies en de bas stop Ja, we gaan het nog even hebben over uh, Parijs-Roubaix. Uh, maar voordat we dat uh, gaan doen, heb je eerst nog een ander berichtje. Uh, nee hoor, ik bedoel, dat, uh, laat me komen. Uh, op de brug de strook uh, man en peuvel op 47 kilometer van de finish... hadden de koplopers de vriend Pichon en Moharic 40 seconden marge op Van Baarle, de Nederlander.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 Uh, dan denk je van ja, waar blijft de Mathieu van der Poel? Maar ik zag net dat hij weer was bijgehaald door zo'n blauwe trui. En dat kon dus best wel eens Mathieu van der Poel zijn. Maar toen kreeg ik de reclame. Dus ik kon oh dus ja, het... ja, ja, dat moet ook gebeuren, overzoom. Dus ik zit nu. Ja, de zit, kassa zit, moet erin klaar. Ik zit nu te, te hopen. Dat, uh, maar in ieder geval het leek het recht op dat uh, de Belg uh, uh, uh, van Aard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 En dan zitten we hier in alle strandhuis.